10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, we gaan gelijk naar het uh, zwembad. We stellen het nieuws even uit. Bob van der Tak. Ja, want de laatste finale is uh, in volle gang voor vandaag. 4 keer 200 meter vrije slag bij de mannen. Amerika, fors aan de leiding. Na 350 meter, dankzij het goede werk van Ryan Lochte, die uh, de startzwemmer was. En nu kijken we naar Conor Dwyer, die uh, die voorsprong mag zien te consolideren. CQ uitbreiden, Amerika is de titelverdediger op dit nummer, won het goud. Zowel in Athene als in Peking. En nu dan de tweede overname met uh, Ricky Barrens. ...die in het water springt. Duitsland nu op de tweede plaats voor Australië. En daarachter is het strijden om zilver en brons. Maar dat Amerika goud gaat winnen, dat leidt geen enkele twijfel... ...of er moeten nog hele rare dingen gaan gebeuren. Maar daar ziet het voorlopig niet naar uit. Ricky Burns haalt aardig door op de eerste baan van zijn 200 meter. We zitten nu bij het keerpunt van de 450 meter. We zijn dus over de helft. Duitsland op 2,5 seconden. Australië daar nog iets verder. Erachter. Voor Duitsland ligt nu in het water Tim Walburger. En voor Australië net McCandry. En uh, Dwyer dus, of Barron's uh, namens de Verenigde Staten. Het is opmerkelijk trouwens dat uh, de Fransen zich nog niet uh, hebben gemeld voorin. Maar dat gaat uh, wellicht nog wel gebeuren. Want Yannick Anjel is straks de slotzwemmer namens Frankrijk. Maar ja, Amerika heeft nog Michael Phelps. Dus dan... Uh, ...kan er natuurlijk weinig misgaan. Alhoewel, na wat Phelps hier allemaal heeft laten zien... ...durf je niks meer met zekerheid te zeggen. Maar deze voorsprong zal zelfs een Phelps in matige vorm... ...toch niet meer weggeven. Het is Dwyer, die, of Berens natuurlijk. Want Dwyer is al lang klaar. Berens die de leiding heeft. 550 meter. En wat gebeurt er daarachter? Dat is eigenlijk interessanter op dit moment. Ja, daar is Frankrijk met Clément Lefer nu op de tweede plaats. En wat kan er dan... Kan nog gebeuren voor het zilver en het brons. Het is Dwyer die nog altijd de leiding heeft. Met twee, drie lengtes voorsprong. Frankrijk op de tweede plaats dus. En daarachter Duitsland met Tim Walburger. Die Duitsers hebben toch ook een hele aardige ploeg. Straks nog Clemens Rapp. En nu voor Amerika Michael Phelps. Nou, dat debakel dus van een klein uurtje geleden op de 200 meter vlinderslag. Toen hij een zeker lijkende overwinning nog uit handen gaf bij de aantik. Lang uitdrijven. En toen was Chad Lecloe, de Zuid-Afrikanen, voorbij. Maar het was wel gewoon een medaille voor Phelps. Zijn dus 18e. Daarmee is hij op gelijke hoogte gekomen nu in de totale sportgeschiedenis. Met de turnster Larissa Lat uit de voormalige Sovjet-Unie... die uh, eind jaren 50, begin jaren 60... 18 medailles veroverde. En als Amerika hier dus nog een medaille pakt... en dat gaan ze doen natuurlijk, want ze liggen fors aan de leiding... dan is uh, Michael Phelps uh, de man... Het mens, kun je beter zeggen, met de meeste medailles ooit gewonnen op de Olympische Spelen. En dan heeft hij er toch weer een record bij. Hoewel het dus allemaal wat tegenvalt wat hij hier laat zien. We zitten inmiddels in de slotfase van de race. Amerika gaat op weg naar het goud. Het derde Olympische goud op rij dus op dit onderdeel. En nu namens Frankrijk, Yannick Anjel. Ja, Frankrijk komt toch nog wat dichterbij. Anjel is in een supervorm. Bij dit uh, toernooi heeft al twee gouden medailles op zak. Een estafette medaille en een individuele medaille. Maar uh, het zal nu zilver worden. 50 meter nog. Het verschil is 2,5 seconden tussen Amerika en Frankrijk. En Anjel die uh, probeert nog wel dichterbij te komen. Maar Phelps gaat dit niet meer uit handen geven. Het wordt goud voor Amerika. Het wordt de eerste gouden medaille van Michael Phelps bij deze Olympische Spelen. Een estafette medaille. Maar ook die telt. Hij is bij. Bijna bij de finish. Sterker nog, hij is nu bij de finish. En Amerika eindigt onder de 7 minuten in 6.59.70. Een voortreffelijke tijd. Frankrijk wordt tweede en China pakt dan nog de derde plaats. Is Duitsland voorbij gezwommen. En Australië veld ook bij deze estafette weer buiten de medailles. En kijk eens naar Phelps. Die blaast het water omhoog vanuit zijn mond. Want die was getergd natuurlijk na die 200 vlinderslag. Die voor hem dus zo uh, dramatisch afliep met die slechte aantik. Maar uh, het eindigt toch nog uh, met een glimlach bij Michael Phelps. Hij pakt goud met zijn Amerikaanse collega's Lochtie, Dwyer en Barron. En Michael Phelps is dus na vanavond de man met de meeste olympische medailles ooit gewonnen in de sportgeschiedenis. Zijn moeder en zijn twee zussen die zijn er natuurlijk ook weer bij. Die zijn tevreden. Phelps doet het hier voor Amerika op de 4x200 meter vrije slag. Goud voor hem en zijn ploeggenoten. Gaan we snel naar het uitgestelde nieuws van 11 uur. Hier is Job Boot. De weduwe van Yasser Arafat heeft bij een Franse rechtbank aangifte gedaan... van vergiftiging van haar man. Begin deze maand werd bekend dat Arafat mogelijk is vergiftigd. Op spullen van de Palestijnse leider... waren hoge concentraties polonium gevonden... Arafat overleed in 2004 in een ziekenhuis in Parijs... waaraan hij precies is overleden, is nooit vastgesteld. Suha Arafat, zijn vrouw dus, vraagt zich af... waarom Frankrijk geen onderzoek heeft gedaan... destijds naar de dood van de Palestijnse leider. Suha en dochter Zawara hebben de rechtbank daarom gevraagd... om de zaak alsnog te onderzoeken. De opvolger van de e-maildienst Hotmail is bekend. Microsoft zette vandaag een voorproefje online van Outlook.com... dat volgend jaar Hotmail gaat vervangen... Sociale media als Facebook, Twitter en Google Plus worden in het programma geïntegreerd. Ook Skype heeft een plekje gekregen. Met zijn nieuwe e-maildienst hoopt Microsoft mailers terug te winnen. Die zijn overgestapt op het populaire Gmail van concurrent Google. Dat nu ongeveer 31% van de markt in handen heeft. Het marktaandeel van Hotmail is nog altijd groter, 36%. Procent. Feyenoord heeft zijn uitwedstrijd bij Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League met 2-1 verloren. De twee clubs bepalen komende dinsdag in de Kuip... wie mag meedoen aan de vierde en laatste voorronde van de Champions League. En bondscoach Louis van Gaal heeft Patrick Kluivert toegevoegd aan zijn technische staf. De 36-jarige Amsterdammer combineert zijn nieuwe werk met zijn functie als trainer van jong FC Twente. Kluivert noemt het een eer dat Van Gaal hem heeft gevraagd als assistent. Kluivert is met 40 doelpunten topscorer aller tijden van Oranje...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 Nederland 1. Dit is de Radio 1 SportsZomer. De volleybalstermanon Vlier is zo te gast. Zij plaatste zich niet voor de spelen. Haar vriend rijdt een nummer door wel. Straks ook ruiter Tim Lips hier. Eerst een aangifte tegen jeugdzorg. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, Tineke Klein, dat is de oma van de vorig jaar overleden Utrechtse peuter eh, Novel. die gaat aangifte doen tegen jeugdzorg. Ze is boos dat jeugdzorg niet optrad toen er een vermoeden was... dat het driejarige jongetje thuis mishandeld werd. Verslaggever Jildo van Opzeeland, van RTV Utrecht, sprak met haar. Ik ben zo boos. Weet je, anders is niks. Dus alle mensen hier in Nederland, als ze bellen opa's, oma's... of papa's, mama's met scheidingen, ze doen er niks aan. Ze laten alles gewoon op de loop. De onmacht is groot bij de oma van Novel. Maandenlang zag ze hoe haar kleinzoon werd mishandeld. Ze deed meerdere meldingen bij jeugdzorg, maar daar werd weinig mee gedaan. Zelfs niet toen ze foto's opstuurde van zijn verwondingen. Ze doen er niks aan, ondanks dat je bewijzen hebt. Je kent bellen, je kent doen, je kent mailen naast die foto's. Maar schijnbaar hebben ze er niks mee gedaan. Uit die rapporten staat dus daar niks over dat de foto's zijn gestuurd of wat dan ook. Bij jeugdzorg kwamen niet alleen meldingen binnen van de oma van Novel, maar ook andere familieleden, buren en politie... namen contact op met het advies- en meldpunt Kindermishandeling. Jeugdzorg zegt die meldingen onderzocht te hebben... maar zag geen aanleiding om naar de rechter te stappen. Al met al waren die signalen van verwaarlozing... dus niet sterk genoeg om naar de kinderrechter te stappen... en te zeggen je moet gedwongen hulp in. En het ging al helemaal niet om signalen van fysieke, fysiek geweld... Uh, want als dat het geval was geweest, zouden we het direct hebben gehandeld. En dat hebben we ook gedaan nou, toen het ziekenhuis kwam en een dergelijk signaal. Toen zijn we ook direct in actie gekomen. Een week voordat de kinderrechter zich over de zaak zou buigen overlijdt Novel. Uit onderzoek van RTV Utrecht blijkt dat het ziekenhuis in 2010 ook al aan de bel trok bij jeugdzorg. Het jongetje werd toen gewond binnengebracht. Hij zou van de slee zijn gevallen. Maar de kinderarts vertrouwde de zaak niet. En hij maakte melding van verdenking van kindermishandeling. Ze hebben niks gedaan. Helemaal niks. De oma van Novel wil dat jeugdzorg de fouten erkent... en dat toekomstige probleemgezinnen beter geholpen worden. En daarom heeft ze besloten aangifte te doen tegen jeugdzorg. Ik ga echt alles aanpakken wat ik aan kan pakken om dit... Novel mag niet, en nog meer kinderen de dupe zijn... van de fouten die jeugdzorg AMK en de kinderbescherming doen. Russian. Rules Russian. the nation with version Music the a full of love Sounds to really make you rope and scrub. Sound for I'm gonna bit, my middle little bit, I said, Pass the pan the left hand side. Pass the pan the left hand side. It's a good Give me the music, make me jump down. It's a go done. Feel it cause it was the month of How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk How does it feel when you got no food? As I passed up the dreadlocks camp I heard them say How does it feel when you got no food? Pass the touchy paddy left hand side Pass the touchy left hand side It's a go, Gimme me How does it feel when you got no food? There was a ring of jets, and the session was there and swing. How does it feel when you got no food? I get to feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the Dutchie Pondy left on side. Pass the Pondy left hand side. It's a fun Give me On the left, on the side it a go Musical youth en Duchy. jammer. Manon Vlier die is uh, aangeschoven. Dag leuk lijkt dat je er bent. Okay. Uh, toch nog? Hoezo toch nog? <laughs> nou, uh, qua spelen dat je hier bent. Reiner, oh, ja, uh, ja. Ik op bedoel, een andere manier. Uh, op een andere manier dan wel, uh, ja. dan de bedoeling was met de volleybalvrouw natuurlijk. Uh, partner van Reiner nu maar Je bent, bent natuurlijk naar het beachvolleybal geweest, kan ik me zo voorstellen. Dat uh, wil je niet, uh, niet missen. Ze dus hebben vandaag... Geweldig gespeeld. Vond jij dat ook? Ja, super. Twee dagen geleden was het natuurlijk nog een beetje een zenuwenwedstrijd. En uh, vandaag hebben ze echt laten zien uh, ja, wat ze waard zijn. Ja. En dat ging uh, super. En dit is de vorm die ze nodig hebben, denk ik, hè? Ja, uh, met name als ze met de twee uh, zo goed spelen. En als het zo vlot verloopt, dan, uh, ja, dan zijn er weinig teams uh, die het zo moeilijk kunnen maken. Want dit is, op papier is dit Duitse team echt, echt moeilijk. Ze hebben uh, ja, ook wel wedstrijden nog verloren deze zomer tegen ze. De laatste twee gewonnen En met deze erbij dus de derde al de rij. Maar uh, zo makkelijk als dat het vandaag ging, uh, dat heb ik nog niet gezien. Ja, we hebben Rijnder en Richard ook in de studio gehad in de aanloop naar uh, de spelers. Alweer een tijdje geleden. En ik had een beetje de indruk dat ze in de aanloop naar de spelers toch soms wel met de handrem erop uh, aan het spelen waren. Het ook, de focus was compleet op hier. Ja, ik denk niet dat ze, dat ze bewust met de handrem hebben gespeeld. Maar uh, uh, bijvoorbeeld ook tijdens het EK merkte ik wel dat... Uh, de spanning die ze andere EK's hadden, Europese kampioenschappen... dat ze dan ja, toch daar al mee bezig waren. En dat nu echt inderdaad de focus toch wel, uh, ja, op de spelen lagen. Nee, dus heb jij toch... Rijden nog gesproken vandaag? Ja, na ja, nou de wedstrijd uh, heeft hij zelf heel veel pers en al, uh, ja, goed, dan uh, duurt het even wat langer. Dus uh, nou ja, daar, na die tijd hebben we elkaar opgezocht en hebben we hier even wat gegeten in het uh, Heinekenhuis. Wat, ja. Ja, wat zei hij? Ik ben wel benieuwd naar zijn reactie verder. Ja, die is heel, uh, heel ontspannen. Hij was erg blij uh, met het resultaat. Hij uh, is ook alweer heel kritisch en hij uh, analyseert het uh, altijd uh, vrij lang en helemaal uh, in detail. Dus uh, nou, dan is hij even zijn ei kwijt. En, uh, maar hij, was, uh, ja, hij, hij zit goed in zijn vel. Je had bij hem kunnen zitten in het Olympisch dorp. Ja dat, uh, ja, dat heb ik ook wel door. Als ik hier ben nu ook. Meerdere mensen vragen me ook: uh, sta hier niet met gemengde gevoelens? En uh, ja, dat is natuurlijk wel zo, uh, ja. Ja, ik zou het graag zo. Of ik zou het zo graag mee willen maken. En uh, nu sta ik hier weer op een andere manier. Um, vier jaar geleden was de teleurstelling nog groter dat we het niet hadden gehaald. En uh, nu uh, ja, wederom was die teleurstelling enorm. Maar uh, ik kon vrij snel de knoppen omzetten eigenlijk. En uh, ik vind het heel fijn om hier nu voor Rijnan te zijn. Uh, ja, zodat hij ook wat uh, afleiding heeft. Want het is natuurlijk zo, als je hier uh, in het dorp zit, dan uh, ja, is het echt een, ja, komt best wel veel spanning bij kijken. En uh, je houdt, moet voortdurend die focus houden. En uh, een beetje afleiding kan hij wel gebruiken. Ja, maar je, je zegt net, ik heb het van me afgezet. Maar ik kan me niet voorstellen dat je geen slikmomentje hebt gehad. Op het moment dat je nee. landt, dat je hier aankomt, je ziet die ringen, je ziet al die mensen bezig met die spelen. Ja, dus zeker. En wij, wij zijn hier vorig jaar geweest met Nederlands team. En we hebben hier het oefentoernooi in Ulskoort gespeeld. Om te testen, zeg maar, voor Olympische Spelen. En ook al voor ons, om daar dan al een extra momentje te hebben. Dat als we hier dan Olympische Spelen zouden spelen, dan, dan weet je al hoe het voelt om in die zaal te, uh, te staan. Ja, dat was de enige keer dat ik er stond. Dus ja, dat, en als ik dan met de metro langs Ulskoord rijd. Uh, ja, dat zijn wel momenten, ik denk van, shit man. Heb je zin om daar te gaan kijken naar een vrouwenvolleybalwedstrijd? Um, ja, mijn vader, die zie dus ook. En die vindt het uh, best wel leuk om... Uh, ja, die is ook wel een volleyballenliefhebber. Dus uh, die zou het heel leuk vinden om wat wedstrijden te zien. En uh, ik zou het heel leuk vinden om met hem dat mee te maken en om mee te gaan. En uh, die, die probeert dan ook wel een beetje kaartjes te krijgen. Dus ja, het zit wel in de planning, maar we hebben geen kaarten nog. En, uh, maar het is niet dus zo dat je er helemaal niets meer mee te maken mm, wil hebben? Nee, nee. Maar ik, ik kijk wel liever naar beachvolleybal dan naar volleybal. En mede omdat ik anders... Ja, ik had daar kunnen staan. Hm. En, dus dat is wel haar. Ja. Waar, waarom doe jij eigenlijk geen beachvolleybal... Uh? Um, en je, ja. lacht, je lacht nu op een manier van. Ja, ik twijfel inderdaad heel erg, zie ik in oh, je gezicht, of niet? Nee, nee. misschien is het wel. Kijk, ik ben deze zomer heb ik wat meer vrij gehad. Dus ik ben er veel met reinen mee geweest. Dus ik heb wel nog meer aan het beachvolle kunnen ruiken. En die hele lifestyle eromheen, ja, het trekt me wel. Het is gewoon. Uh... Ja, een mooie sport en het is uh, ja, wel een uitdaging om, om te kijken of je dat zou kunnen. Maar, uh, het verdient Pinder vond... dan in Italië in de ja. competitie, denk ik. Ja, ja dat is het. <laughs> nee, dat is zeker niet. <laughs> ik, ik wil graag nog in, uh, ja, er alles uithalen in volleybal. En ik committeer me niet aan een, aan een traject richting uh, Rio of zo, richting Olympische Spelen van 2016. Maar uh, ja, in de toekomst, ik, ik zou het best uh, een keer willen proberen. Maar ja, ik, ik, voorlopig uh, ben ik nog niet klaar met het indoor volleybal. Ja. Als je goed bent in de zaal, ben je dan ook goed op het zand? Ja, nee, het, is, het hoeft niet zo te zijn. Dat als jij een goede zaalvolleybalster bent, dan houdt het niet in dat je ook per definitie ook een goede beachvolleybalster bent. Um, maar ja, Rijn en Richard... Uh... Hebben dat wel heel goed gedaan. Die hebben natuurlijk meteen die omschakeling gemaakt. En dat duurt eventjes. Maar zij hebben het vrij vlot uh, voor elkaar gekregen. En ook meteen op topniveau. Maar uh, ja, ik, ik ben wel benieuwd. Ik, ik, het, het hoeft niet in te houden dat ik ook een goede, een goede beachvolleyballer zou, zou moeten zijn. Maar... Is, is er eigenlijk een mix bij het beachvolleybal? Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. <laughs> ja. Nee, dat, uh, ik, misschien wel in Amerika of zo. Dat ze, want ze hebben daar de EVP. Dat is de professionele league daar, zeg maar. En uh, ik denk dat ze daar wel vanuit die organisatie wel eens mix spelen. Maar nee, hier in Europa heb ik dat nog nooit gehoord. Misschien op recreatief uh, gebied dat het uh, af en toe eens een keer zo'n toernooitje wordt georganiseerd, maar... Nee. Dat is toch raar eigenlijk. Ja. Met tennis doen ze het ook. Ja, maar dan heb je bijvoorbeeld ook niet net verschil. Het is natuurlijk hier de hoogte, uh, net hoogteverschil. Dus het is natuurlijk zo dat uh, ah, okay. bij net bij de mannen het uh, hangt oh, okay. hoger. Dus wat ga je dan doen? Ga je dan tussenin ja. zitten? Ja. Of, ja. Dat is wel, wel lastig, maar ja. Ja, ze zouden het dus moeten proberen wat wat is. Ja. Goed Wanneer uh, ga je zelf selfie spelen? Uh, ik kom volgende week vrijdag terug uit Londen. En, uh, zaterdag, hopelijk met een... Uh... Hopelijk met een heel, heel goed gevoel. Ja. Ja, en uh, de, die dag daarna moet ik meteen weer me uh, melden in de zaal. En sluit ik me aan bij het Nederlands team. Oké, okay, jullie beginnen meteen weer met training? Ja, uh, ik heb zelfs nog van mijn, van mijn coach Guido uh, een weekje extra gekregen... om dan nog de, de, de Olympische Spelen helemaal tot het eind mee te maken. En die meiden beginnen volgende week weer met trainen. En ik dus een paar dagen later. En dan hebben we uh, nou ja, ongeveer drie weken geloof ik of zo, ons voor te bereiden op de ek kwalificatie en valt het woord rio wel eens uh, nee nee ik, ik ben er nu even uit Rio dat dus, uh, is uh, spelen hè weet je ja je? ja ja ik zei het net zelf ook ik zeg ik vind dat is uh, zou iets heel moois zijn natuurlijk maar uh, ik heb het inmiddels heel vaak geprobeerd en uh, wat ik ook zei net ik ik uh, dat is ver weg en ik uh, bekijk het van jaar tot jaar en ik vind het Iets te voorbarigen om me nu al te committeren aan een vierjarig plan richting uh, Rio. En nee. dat is er naar mijn idee ook nu niet echt achter de schermen. Zal het best wel zo zijn dat mensen daar uh, van allerlei programma's voor hebben. Maar ik hou me daar nog niet zo mee bezig. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Nou, dankjewel je voor van. je komst. En uh, wens uh, Reiner en uh, Richard natuurlijk ook heel veel succes namens ons. Dat ga ik doen, ja. ja. Okay. Ze waren topfavoriet, de Amerikaanse turnsters. Topfavoriet voor de landenwedstrijd. En die status maakten ze meer dan waar. De vrouwen waren oppermachtig en ze konden de wedstrijd eenvoudig uitturnen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Wat een heerlijke manier moet dat zijn om een landenfinale af te sluiten. Daar staat Alexandra Raseman klaar voor de laatste oefening van de dag. Het goud, weet ze, is al binnen. We didn't really pay attention to the scores too much. We just knew that we had a, a really important job to do, and that was to hit our routines and just. Do the same thing we've been practicing, zo. So. Daar laten ze in zo'n anderhalve minuut zien wat Amerika tot zo'n grootmacht maakt in het vrouwenturn. Techniek, stabiliteit, staan is ook echt staan. En vooral uitstraling. Spelen met het publiek, performen met een proud smile op aanstekelijke muziek. Hand in hand staan ze, de meiden van Team USA. Ze kijken naar het scherm. ...in de afwachting van de score. DefinitELY AFTER ALLIE FINISHED HER FLORA TEAMS... ...I WAS PRETTY CONFIDENT THAT WE WERE WINNING THE GOLD MEDAL. EN DAN? YEAH, I'M JUST SO HAPPY AND SO EXCITED. and so proud of all these girls and we put so much hard work and effort to the gym and it definitely pays off. Um, I'm really proud of my team we all have been working so hard so just to be able to come out here and be an Olympic champion. I'm doing great and I was really happy to compete for USA and I'm really proud of these girls so. Uh, we were just really happy that we all performed really well. feels amazing and they did such an amazing job starting off on vault they did the vaults of their lives. You know I'm really proud of every single person so. Dit keer zijn het niet de kleine meisjes uit China. Dit keer zijn het de volwassen vrouwen van Amerika. Zij zijn Olympisch kampioen. En ze hopen een nieuwe turngeneratie te inspireren. We hebben allemaal so zoveel andere gymnasten gezien. Dus om so kleine meisjes te inspireren, zou het be een dream komen true and en de wereld voor ons of us. Hier staan ze met z'n vijven op het podium, te genieten van dit moment. Het is gewoon zo'n eer om hier te zijn. We hebben allemaal zo hard gewerkt en het is een droom and en het is nog steeds zo surreal om een Olympisch kampioen te and... zijn. En het is dit moment dat al die jaren van trainen, al die opofferingen meer dan waard maakt. Natuurlijk waren er wat opofferingen, maar het is allemaal zo'n waard. En we allemaal houden van gymnastiek Dus so dat het op niet voelde als een opoffering. Dus we zijn gewoon heel excited om hier te zijn en om te kunnen. Be Ja, yeah, that was een uh, reportage van Edwin Cornelissen over de Amerikaanse turnkampioenen.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 50 ways to say goodbye. De Radio In Sportzomer Top 5. Ja, zoals elke dag in deze Sportzomer hebben we ook vanavond weer een sportfragment, een Top 5. Vanavond hebben we aan onze gast van eerder van vanavond Guido Wijers gevraagd wat hij aan deze Top 5 wil toevoegen. Maar eerst luisteren we nog even hoe de Top 5 ook weer klinkt. Fragment.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 Ach, ach, ach, wat een feest. <laughs> hij kust het gras. Federer, de grote kampioen. En fragment 5. Bond is nog steeds in, uh, in afwachting van wat hij zal doen. Overleg nu even. En laat de koningin nu als eerste aan een parachute naar beneden springen. En volgt daar. De ledverlichting zet het stadion nu in allerlei kleuren neer. Ja, dat was uh, de top 5 zoals hij er nu uitziet. Guido heeft zich inmiddels in het feestendruis uh, gestort hier in het Hollandhuis. Uh, maar voordat hij wegging, heeft hij gezegd dat het fragment waarin Queen Elizabeth de helikopter uitspringt, uit de top 5 mag worden gehaald. Hij durft, hij krijgt nu een ruzie met Tom, de denk ik. Zijn reden daarvoor was tweeledig. Eén, het heeft niets met sport te maken. En twee, dat hij niet, uh, en niet dat hij tegen de monarchie is, maar hij is wel 100% demo Maar Huh, wat staat er nou? Oh, maar ik ben wel voor 100% democratie in een land. Ja, het fragment dat Guido toevoegde, dat is supervers. Het is de winst op de vier keer 100 meter vrije slag van Michael Phelps. Omdat dit het historische moment is, zegt hij. Dat het hoogste aantal medailles ooit wordt opgehoogd van 18 naar 19. Kijk eens naar Phelps. Hij pakt goud met zijn Amerikaanse collega's. Lochtie, Dwyer en Barents. En Michael Phelps is dus na vanavond...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 Ja, en als we dan kijken op de officiële Twitter-account van de Spelen hier... at London 2012, dan staat er nu... Gold, gold, gold, gold, gold, gold, gold, gold, gold, gold, gold... Gold, gold, gold, silver, silver, bronze, bronze. Michael Phelps, hashtag London 2012. Dat is wel origineel. Goed, we gaan naar de hoofdpunten van het NOS Nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond, Michael Phelps heeft dus historie geschreven... door als eerste sporter 19 Olympische medailles te winnen. Hij verbrak daarmee het record dat op naam stond... van de Oekraïnse turnster Larissa Latinina. Die won tussen 1956 en 1964 18 plakken. Phelps won zijn 19e plak met de Amerikaanse estafetteploeg... op de 4x200 meter wisselslag. Frankrijk werd tweede, China derde. De weduwe van Yasser Arafat dringt bij de Franse justitie aan... op een gerechtelijk onderzoek naar de dood van haar man. Begin deze maand werd bekend dat Arafat mogelijk is vergiftigd. Op kleding van de Palestijnse leider zijn hoge concentraties polonium gevonden. Arafat overleed in 2004 in een ziekenhuis in Parijs. hij is overleden, is nooit vastgesteld. En de oma van de peuter uit Utrecht, die vorig jaar dodelijk werd mishandeld... wil dat bureau jeugdzorg zijn fouten erkent... De vrouw is boos omdat jeugdzorg niet ingreep... toen er duidelijke aanwijzingen waren... dat het jongetje van drie werd mishandeld door zijn stiefvader. De inspectie concludeerde gisteren in een kritisch rapport... dat jeugdzorg onvoldoende toezicht heeft gehouden. En dat was het. Dit is de Radio 1 Sportzomer gast zometeen ruiter Tim Lips. Het uitgebreide sportoverzicht hebben we. En we bellen met zeiler Pieter Jan Postma. Het wordt, uh, ja het is vol dus laten we maar gelijk beginnen. Ja. Windsurfer Dorian van Rijselberg heeft een flitsende start gemaakt in de RSX-klasse. Hij won de eerste twee races met overmacht. Het zijn de Olympische races natuurlijk, maar het voelt niet zo echt. Het is, uh, het is een mooi windje vandaag. En uh, ja, ik kan eigenlijk niet wagen, zeker een uh, redelijk goede start. En uh, ja, we gaan eigenlijk vanaf het begin al aan de leiding. Ja, een topdag. Ja, een topdag dus voor Dorian van Rijsselbergen. Uh, Zei er Pieter-Jan Post, maar kon het niet zeggen. Pieter-Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja. Wat, wat gebeurde er? Ja, in de vijfde wedstrijd. We zijn hier op dag drie. Vijfde uh, wedstrijd vanochtend. Topstart. Uh, lag ook aan de leiding net als Dorian. Maar uh, toen materiaal pech. Wat ging er kapot? Uh, de oudhol de onderkant van het zeil, uh, wordt daarmee vastgehouden. Dus dat, uh, ja, kapot. En dan kun je niet meer verder zijn, of wel? Nou, ik heb het zeil naar beneden gehaald. Uh, daarna een touwtje losgemaakt, een touwtje vastgeknoopt. Uh, voordat ik weer aan het racen was, was het uh, vijf minuten later bijna. Ja. Dus ik heb de wedstrijd uitgevaren. Ik was blij dat ik het kon fixen. En uh, er waren een paar boten vroeger start, dus die had ik in ieder geval ingehaald. En werd het uitgezet. Ja. ja, maar de kopgroep was al weg toen? Die was al uh, aan de horizon. Hmm. En uh, je bent binnengekomen, dus als twintigste uh, als op tien minuten van de winnaar. Nou, dan kom je al laat binnen, maar dan moet je daarna weer snel aan de slag. Hè? wat doe je dan? Uh, eerst met uh, de coach even eten, drinken, bijvullen. En daarna uh, hebben we het probleem uh, echt goed gemaakt. Want ik had de provisorisch ge, gefixt. En uh, dan voorbereid op de volgende wedstrijd. Ja, want uh, je, je moest ook de zesde race nog doen. Hoe ja, ging die? die ging, in het begin ging het goed, maar toen had ik, uh, ik had weer de start gewonnen. Dus aan de linkerkant moest je starten en dat was een hele goede start. Alleen toen was ik even vertwijfeld of ik te vroeg was, ja of nee. Uh, de concurrent boven me die zei, ja hey, je bent te vroeg. Dus ik check te vroeg en dan maak ik een half rondje. En, uh, en toen zag ik dat het niet te vroeg was. Toen ging ik weer verder racen. Maar intussen was er wel uh, tien boten langs gegaan. En uh, de race ging verder prima. Uh, finish 12 of 13. Hm. Ja. Ja. Dan dus sta je na drie dagen zes in het klassement. morgen rustig. Uh, wordt dat een tevreden rustdag? Nou, tevreden rustdag. Uh, ja, tevreden ben ik niet. Nee, dat was vandaag uh, balen. Mm -hmm. uh, dat, dat baal ik nog even verder van. Maar verder... Uh, we hebben nog vijf wedstrijden. Er kan een hele hoop gebeuren. Je ziet er uh, gebeuren bijzondere dingen hier op zo'n Olympisch evenement. En uh, ik heb zin om vijf wedstrijden echt knijperhard te vechten. Ah, dat klinkt goed. Heel veel succes Pieter Jan. Uh, geniet ervan en uh, dank je dat je even aan de telefoon wilde komen. Ten ja, de je heb... goed. De Nederlandse judo-ploeg heeft nog steeds geen medaille veroverd. Elisabeth Willeboortse ging vier jaar geleden in Peking nog met brons naar huis. Maar die prestatie kon ze vandaag niet evenaren of verbeteren. In de kwartfinale bleek de Chinese Xu Lili met Ippon te sterk. En daarna moest Willeboortse door naar de herkansing. Op zich dacht ik van oké, okay, parkeer het verdriet even. Want dat is echt zuur, want ik dacht dit is echt mijn moment om kampioen te worden. Met alles wat er voor de rest gebeurde. Maar ik dacht, ik moet even alles parkeren. We gaan gewoon voor de, in de herkansingen voor de, voor de winst. En ja, kom ik tegen u heen over, dan weet je natuurlijk dat het gewoon een lastige pot is. Maar man, ik pakte het er vast. Ik dacht, jij gaat vandaag echt niet van mij winnen, dacht ik. Maar ja, ik weet niet wat er gebeurde op het laatste. Ik weet het echt niet. Maar zo voelde het echt. Jij gaat echt niet van me winnen. Ik ben zo sterker. En alles wat je doet mislukt, dacht ik, kom erop. Ik, ik ga gewoon voor jou. Ik ga het gewoon doen vandaag. Ja, in de allerlaatste seconde ging het mis tegen de Japanse Yoshi Ueno. Want Ueno maakte een punt en daarmee was het Olympisch toernooi afgelopen voor Willem Boardsen. Guillaume Elmond werd al uitgeschakeld in zijn eerste partij. Fransman Alain Smit werd door de scheidsrechters tot winnaar uitgeroepen... nadat er in de partij geen score kon worden genoteerd. Elmond had vooraf nog een goed gevoel. Ik was uh, conditioneel erg in vorm. Dat merkte ik ook. en Het ging uh, heel goed alleen ik kwam even net iets te veel achter en uh, daardoor verloor ik de partij qua initiatief. Dus uh, ja, dan verloor ik ook vlaggetjes. De Beach volleyballers nu maar aan Richard Schuil... zijn zeker van de plaats in de achtste finales van het Olympisch toernooi. Ze wonnen ook hun tweede groepsdebel. Nu door en Schuil waren met 2-0 te sterk... voor de Duitse Jonathan Eertman en Kai Matisik. In het vrouwentoernooi hadden Madeleine Meppelink en Sophie van Gestel... zicht op het bereiken van de knock fase Het Nederlandse koppel was in twee sets te sterk... voor het Australische duo Beckerra Palmer en Louis Bolden. Meppeling en Van Gestel verloren de openingswedstrijd. Ja, het werd een uh, historische avond in het zwemtoernooi. Bob van der Tak volgt het allemaal. Spectakel vanavond op de 200 meter vlinderslag... waar Michael Phelps een gewonnen race zwom. Maar aan het begin van deze zin kunt u al horen dat hij hem toch verloor. Hij kwam helemaal verkeerd uit bij de finish. En, uh moest lang uitdrijven en werd daardoor verschalkt door de Zuid-Afrikaan Chet Leclot. Maar aan het einde van de avond was er toch nog reden tot vreugde voor Phelps. Hij zwom Amerika naar het goud op de 4x200 meter vrije slagestafette. En daardoor is Phelps na vanavond de sporter met de meeste olympische medailles uit de totale sportgeschiedenis. Hij staat nu op 19 en de komende dagen kunnen er nog een paar medailles bijkomen. Bij de vrouwen was er ook Amerikaans goud voor Allison Smith die een demonstratie gaf op de 200 meter vrije slag. En daarmee is er een einde gekomen aan de heerschappij van de Italiaanse Federica Pellegrini die teleurstellend vijfde eindigde. Op de 200 meter wisselslag heet de nieuwe kampioene Xi Wen Ye die eerder ook al de 400 meter wisselslag won. Goed nieuws was er voor Nederland in de halve finale van de 100 meter vrije slag. Sebastiaan Verschuren heeft zich namelijk geplaatst voor de Olympische finale op het koningsnummer 48-37 vanmorgen. En in de halve finale vanavond was hij nog sneller in 48-13 een dik nieuw persoonlijk record. En Verschuren gaat als vieren door naar de finale en wie weet wat daar morgen mogelijk is. Tafeltennister Li Zhao heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de halve finale van het enkelspel toernooi. Ze ging met 4-0 onderuit tegen Li Xiaoxia, de nummer 2 van de plaatsingslijst. Li Zhao had er toch veel meer van verwacht. Ja, ik denk natuurlijk als, als je in de korte finale komt, heb je wel nog meer. En zeker bij zo'n partij, in zo'n mooie omgeving, dat je kan spelen. En natuurlijk wel veel meer. Het was voor het eerst sinds 1988 dat de Nederlandse tafeltennister de kwartfinales bereikte op de Spelen. De Oranje Hockeysters hebben ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Japan werd met 3-2 verslagen. Kim Lammers maakte weer twee doelpunten. Het was wel een vroegertje voor het team van bondscoach Max Kalwos. Vijf uur worden de dekkers stond om vijf uur uh, s'nachts. Uh, dus je het aan de poetsen, ontbijten en uh, ja, een beetje vreemd. Uh, loop de door het dorp heen dat. I I niemand, is, niemand is wakker. We gaan mensen dat een beetje aan het schoonmaken zijn. Dus, het uh, was vreemd, maar het is, is geen nieuwe ervaring. We hebben die er al meegemaakt. Dus uh, wat dat betreft, uh, als je als eenmaal je wakker bent, ben je wakker. Dus, dat is geen punt. Ja, de, de slaap hoeft ook niet uit de ogen gevreven te worden gezien jullie begin. Want dat was flitsend uh, tegen Japan. Ja, het was een heel goed begin. Uh, van, van de mooie aanvallen, mooie kansen. En uh, ook het begin van de tweede helft. Maar. Ja, vanaf daaruit zakken we ons behoorlijk ver, ver weg. En, uh, ja, ik noem het net gewoon geen machtzucht. Uh, ik, ik weet niet of dat zo is, maar dat leek van de kant. Weet je, dat mm, komt goed, maak ik er een zorg over. We uh, verloren een beetje onze uh, agressiviteit. Dat was wel zichtbaar. Ja, Max Koldo sprak met Gier te groot. De Nederlandse roeiers hebben het goed gedaan op de baan van Eton. De vrouwen Holland achterplaatsen zich via de herkansing voor de finale. Over de kansen in die finale durft vrouw Jacobine Veenhoven geen voorspelling te doen. Nou, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ja, Canada en Amerika zijn gewoon wel heel sterk. Dus uh, ja, we zullen echt uh, ons beste roeien moeten laten zien om, uh, om het hun moeilijk te maken. Maar ja, je weet het nooit, hè? En voor het duo Inge Janssen en Ellen Hogerwerf zitten toen toernooi erop. De dubbel 2 werd in de herkansingen uitgeschakeld. Uh, die herkansingen verliepen wel goed voor twee andere lichte vrouwen dubbel 2. Die gingen naar de halve finales. Ja, en dan uh, Tim Lips in de studio. Dag Tim, goedenavond. Goedenavond. Uh, een van de Nederlandse ruiters vandaag in actie bij uh, de eventing. Leg even kort uit wat eventing is. Nou, eventing is uh, eigenlijk uh, de meerkamp van, uh, van de padensport. We, we rijden met... Uh... Uh, zeg maar als ruiter met uh, één paard. We hebben drie onderdelen. We beginnen met het onderdeel dressuur. Mm -hmm. De tweede dag hebben we de cross-country. Eigenlijk uh, ons meest spectaculaire onderdeel. En dan uh, de afsluitende dag hebben we het uh, springen. Ja, en uh, in de cross-country ging het gisteren in het landenklassement al mis. Dat, uh, ja, dat was eigenlijk gewoon klaar, heb ik dat goed begrepen? Ja, dat klopt. Uh, nou ja, we, het team kan uit vijf, uh, vijf uh, ruiters bestaan... Alleen wij als Nederland hadden ons geplaatst met drie ruiters. En de drie beste resultaten tellen. Dus we wisten van tevoren dat, het, uh, dat alles heel erg goed zou moeten gaan. En dat uh, we geen streepresultaat hadden. Nou en uh, ja, ik, uh, ik ging als eerste van start gisteren met uh, Conquer Carlos. En uh, het parcours was heel erg bochtig en heel erg glad. Dus ik heb toch wel een klein beetje uh, moeten remmen. Om, uh, om niet uh, dezelfde fout te maken als de, als de concurrenten. Want er zijn er verschillende onderuit gegaan. Hm, je mocht geen risico nemen. Nee, inderdaad. En, uh, maar op de hindernissen was die, waren we heel erg safe. En uh, we hadden wel onze tijdsoverschrijding. Maar uh, we waren nul. Daarna kwam uh, Andrew. En uh, Andrew ging nog een stukje sneller. En uh, ook foutloos. En uh, ja, normaal gesproken dan, uh, maakt hij alleen pen Het kawaii af, zeggen we. Alleen uh, zij kwam toch. Ja, toch wel onvertuinlijk uh, net te vallen in de, uh, in de waterbak. Ja. Dus dat, uh, ja, dat was erg zuur voor ja. het team. Ja, ja, erg ongelukkig. Dan, dan is het de teamprestatie is dan klaar. Individueel ging die dan wel door, hè? Ja, dat klopt. Uh, we gaan uh, individueel kan je dan door. Maar omdat we natuurlijk ja, zo puur voor het teamresultaat dat ik reed, hebben we toch uh, op sommige plekken iets meer uh, op safe gegaan. Ja, en daardoor. Uh, kan je op het individuele klassement natuurlijk ook wel wat, uh, wat punten verliezen. Ja. Het was ook niet, uh, van tevoren niet echt reëel... om te denken dat ik uh, zeg maar heel hoog zou eindigen in de, uh, individueel. Dus ik, uh, ik had daar wel vrede mee. Het was alleen jammer vandaag. Ik maakte zelf een stuurfout waar ik nog wat strafpunten bij kreeg... Ja. En, uh, ja, uiteindelijk uh, word ik dan 38ste, maar ja, of ik nou 33ste of 38ste ben, dan... Uh... Dat maakt er niet uit. Wie, ja. wie, wie, wat zijn nou de, de toplanden uh, in, in, in eventing? Engeland, kan ik me zo voorstellen? Ja, Engeland is, is uh, een van de toplanden. Daardoor hadden ze, hebben ze het parcours ook op Greenwich Park uh, gehouden, omdat het daar heel erg heuvelachtig is. En uh, met de Engelse volbloeden zijn hun uh, een voordeel. Maar uh, ja, de Duitsers waren toch sterker. En uh, dat is echt het absolute topland. En uh, met Michael Jung als uh, aanvoerder hebben ze, gewoon, uh, ja, hebben ze gewoon weer laten zien... dat het uh, nog wel even gaat duren voordat er een land hun uh, gaat verslaan. Ja, toch wel. Okay. Heb je wel een beetje kunnen genieten van die hele Olympische sfeer? Of ga je dat nou, ga je dat nou juist nu doen? Nu, uh, nu? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vier jaar geleden... was ik. Uh, uh, was ik daar iets minder bewust mee, mee bezig. Toen dus zaten de paarden toch ook ergens anders? Ja, toen zaten dus we in, in Hongkong Hong -Kong. en uh, hadden we meer het gevoel dat het een WK was. Maar nu, uh, de mensen die er gisteren zijn geweest in Greenwich Park uh, 50.000 mensen die gewoon vanaf hindernis 1 tot hindernis uh, 28, waar je, de optimale tijd was uh, 10 minuten en 3 seconden. En dan alleen maar staan te joelen, nou, dat, uh, ik heb wel kippenvel gekregen onder, onderweg. En dan uh, heb je toch sommige uh, stukken tussen de hindernissen dat je er ook wel echt van kan genieten. Ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 26. Is dat niet een beetje jong dan, uh, om, om nu al op dit niveau uh, al, al, al, al te kunnen presteren? Ben je niet heel snel gegaan? Of zijn je net aan je beginnen? Hoe moet ik dat zien? Nou, het is eigenlijk uh, vier jaar geleden, ja, toen was ik dus 22. Toen was ik wel echt, uh, echt heel erg jong, een van de jongsten. Toen was het ook heel erg snel gegaan. Uh, sindsdien is het wel een klein beetje, kan ik eerlijk zeggen, een beetje gestagneerd met mijn, mijn niveau. En uh, ik, uh, ik moet nu echt weer gaan groeien om uh, toch weer uh, de aansluiting bij de wereldtop te uh, blijven behouden. Ja, want het beeld is natuurlijk in die paardenstoren dat het, hè, dat het uh, zeker bij, bij, bij ruiters van het kaliber waar je nu in zit, dat, dat die ietsjes ouder zijn. Ja, dat klopt. En uh, Omdat het vooral een hele technische sport is en ervaring een hele belangrijke rol speelt, is, uh, ja, werkt het zo dat we wat langer mee kunnen... Mm. En uh, dat je zeker als je iets meer uh, ervaring hebt, dat je daar zeker voordeel uit hebt. Ja. Is dat het goede wat je bedoelt? Dat ja. je gewoon uh, meer van dit soort evenementen mee gaat maken? Ja, dat is belangrijk. Omdat ik uh, wat ik eigenlijk al uh, net zei, vier jaar geleden was ik toch uh, had ik last van de, bijvoorbeeld meer spanning. Dus ik meer te denken van uh, ja, ik wil die medaille winnen. Nu ben ik veel meer bezig met mijn eigen prestatie. En uh, ik heb toch geen invloed op mijn concurrenten. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik zelf zo goed mogelijk ben. Ja, op dit moment zijn er een, een, heel, stuk, een, ja, een heel aantal ruiters die, die beter zijn. Maar uh, ik heb toch echt wel het gevoel dat ik in de toekomst toch weer, uh, daar echt bij kan gaan horen. Ja. Die spelen zitten erop. Wat ga je doen? Genieten. De, paard, de paarden zijn uh, net vertrokken vanuit Greenwich Park. Die zijn naar huis met, uh, met de verzorgers. Naar Nederland alweer? Naar Nederland. Die, uh, gaan met de boot en met Ja, op de vrachtwagen en dan op de boot. Ze zijn, uh, ik heb net een bericht gehad dat ze al uh, op, de boot, zijn, op uh, de boot staan. Ja, ik, uh, ik Andrew en Elaine, uh, ik heb wel, omdat het voor hun de eerste spelen is. Uh, ik heb in, uh, Hongkong ben ik toen naar Beijing gegaan voor de sluiting. En ik heb hun gelukkig ook kunnen overhalen om, uh, om hier te blijven en om uh, te gaan genieten zeg maar, van, uh, van de Olympische Spelen. Ze dus gaan bijvoorbeeld morgen naar Bas uh, Verwijlen kijken. En uh, ja, spelen, het blijft bijzonder. Ja, ik kan me voorstellen. Waar slaap je eigenlijk? Want u moet uit het Olympisch dorp. Of zat je daar sowieso niet? Nee, we slapen wel in het Olympisch dorp. Maar dan mag je blijven ja, ook nu. Ja, we mogen we ook blijven, ja. Oh, ik dacht Tot je weg sluiting. moest als je klaar was. Oh, nee, mooi. Nee, het is uh, juist eigenlijk de bedoeling dat je blijft. Oh, prima. Ja. Dat was een lege bedoeling ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Goed. Nou, hartstikke bedankt voor je komst. Veel plezier vooral. Ja, dank plezier. dank, dank ja. je wel. De enige speler die vanavond wist te scoren in de wedstrijd tegen Dynamo Kiev was Ruben Schaken. Wat fijn op het vloer met 2-1, maar het van Schaken zorgt wel voor een goede uitgangspositie als volgende week de return in Rotterdam op het programma staat. Roland van der Geer in gesprek met de doelpunt te maken Schaken. Ja, Ruben, ik dacht onderweg het leven kan zo mooi zijn en uiteindelijk sta je dan toch met een 2-1 Nederlaag. Ja, ik dacht precies hetzelfde. We begonnen wat moeizaam, een hele sterke ploeg, vooral fysiek. En gelukkig kom je op 1-0 voor. Achteraf denk je misschien dat het iets te vroeg was om voor te komen. Maar dan uh, nou gaan ze stormen en uh, ja, je hebt het gezien, we geven eigenlijk uh, twee knullige goals weg. Dus dat is zonde, maar uh, nog steeds een goede uitgangspositie. 1-0 thuis ben je ook gewoon door. Er was een fase in de eerste helft, met name waar Janmaat nog speelde, dat jullie eigenlijk het meest gevaarlijk waren. Ja, we kwamen een paar keer uh, goed door via de rechterkant met wat afstandschoten. Niet echt 100% kansen, maar uh, het was niet verkeerd. Wat was, het, wat was het plan in de rust? Was de coach tevreden eigenlijk over wat jullie tot dan voor elkaar hadden? Nee, eerlijk gezegd niet. Uh, vooral over mijn persoontje. Ik moest toch iets meer uh, druk zetten vanaf de rechterkant via Popov. Zeg maar. en, uh, dat ging de eerste helft een paar keer niet goed. Dus daar was hij ontevreden over. Hij werd aangegeven. En uh, ik denk tweede helft goed opgepakt. Een lekkere goal. Ja, dit, hier had ik van durven dromen. Maar uh, hij is gevallen. Dat was goed. Uh, 1-0 voor. Dan... Uh, Hoop je dat je het kan vasthouden of minimaal een gelijkspel. Maar ja, helaas uh, ja, twee onnodige goals weggeven. Na de 2-1, je hebt al eerder gezegd, een beetje twee persoonlijke fouten. Komt er wel een fase waarin Kiev eigenlijk heel sterk is. En jullie kruipen door het oog van de naald? Ja, zeker. Ik herinner me nog een bal op de lat. En wat uh, goede reddingen van uh, Erwin Mulder. Die ons toch nog op de been houdt. Uh, ja, maar als die ook de kracht van deze ploeg. Uh, je moet ze niet... Uh, in het zadel helpen. Dat hebben we gedaan door die ene tegengoal. De belangrijke 1-1 die zij maken. Ja, daarna gaan ze stormen. en uh, We mogen nog blij zijn dat de 2-1 eindigt. is dus veel gesproken over de omstandigheden. Hoe was het? Nou, ik moet zeggen, het was goed te doen. Uh, natuurlijk wel benauwd. Maar, uh, maar ik zelf had er persoonlijk niet zoveel last van. Ja, die 2-1 gaat mee naar Rotterdam. En dan? Ja, dat moeten we zien. Hè, volgende week. Uh, 1-0 is voldoende. Dus uh, niks is onmogelijk. Uh, we gaan ervoor. Heb je belangrijke uitgoal gemaakt in Europa? Want dat is zo, hè? Nee, het is ook zo. Dat is een mooi gegeven wat ik kan maken. Maar goed, het uh, belangrijkste is dat je doorgaat. En uh, hopelijk kunnen we dat volgende week uh, voor elkaar krijgen. Het was dag vierer van de Olympische Spelen. De dag van de Juco in de allerlaatste seconde. Van de overmacht van de Amerikaanse Turnsters. En uiteindelijk ook een klein beetje van Michael Phelps was helemaal geen controle en ze zeggen bij jullie moet je altijd ergens controle hebben. Nou die heb ik niet gezien bij dat ding van haar. Ik, uh, dus nog helemaal nergens op. voor doen. Maar wat maakt het uit? De Zwitsers hebben het lastig. Misschien laten ze het lichtjes lopen en daar komt Nederland wel door blijven roeien in die laatste 100 meter. Want ook de Duitsers hebben een jump in huis en dan moeten we het zeker weten. Nederland zit erbij als derde. Jazeker. Het gaat ontzettend goed met schuil en nummer door. Want ze staan alweer aan de kant van het veld. Ze hebben namelijk gewonnen. 21-16 in de tweede set. 21-9 in de eerste set. Geeft een, uh, yuko. Hij geeft een Yuko in de slotfase in de allerlaatste seconde. Hij twijfelde, hij twijfelde, maar hij geeft hem wel en ik denk dat hij toch gelijk heeft. En Zo laat Elisabeth Willemorsi zich, zich toch verrassen. De laatste 200 meter, Nederland gaat deze voorwedstrijd op deze zien Nog winnen nou ook, en dat is krap van Maaike Hedden en Rianne Sink. Door naar de halve finale. Wat is dit weer een uh, spannend moment voor het uh, Nederlandse judo. Wordt het blauw, wordt het wit. De laatste meters voor de Nederlandse vrouwen in de acht. Goede race van Nederland. Onder de leiding van stuurvrouw Annemiek De Haan. Nu de finishlijn over als eerste. En uh, kort voor Roemenië. Het wordt wit, het wordt 3-0 voor de Fransman. Nou, einde oefening voor Guillaume Elbons. Dit goud is dik en dik verdiend. Ik geef het je te doen als je als grote favoriet die finale ingaat. Je zou zeggen: je kan alleen maar verliezen, haast. Het is heel moeilijk om dat allemaal waar te maken. Het is Team USA gelukt. Phelps nog altijd aan de leiding. En gaat hij dan die eerste man worden met drie keer Olympisch goud? Het lijkt er wel op. Leclos ligt er bijna naast. Matsuda ligt er bijna naast. Maar Phelps wint. Phelps wint. Nee, hij wint niet. Hij wint niet, want hij komt slecht uit bij de finish. Oh, oh, oh, oh, hij had hem voor het grijpen. Hij had hem voor het grijpen, die gouden medaille. Op een meter van de finish lag hij nog aan de leiding, Michael Phelps. En dan laat hij zich verschalken door Chad Leclo. Ja, zeker. Wordt ingetipt, wordt ingetipt uh, door uh, een van de Japanse aanvalsters. Uh, de nummer 9, als ik het goed gezien heb. Uh. Een enorm voorsprong uh, voor Allison Smith. Het wereldrecordschema is niet veraf, dat lukt niet. Maar goud heeft ze wel, de collectie is compleet. Jawel hoor, laatste slagenwisseling. Li Zhou slaat de bal over de tafel. Toch niet opgewassen tegen deze Chinezen. Ze kan met opgeheven hoofdkansen het Olympisch toernooi verlaten. Sebastiaan Verscheuren, achter 45-13 en het is de derde tijd en dan zit hij er dus bij. Het eindigt toch nog uh, met een glimlach bij Michael Phelps. Hij pakt goud met zijn Amerikaanse collega's Lochte, Dwyer en Barrens. En Michael Phelps is dus na vanavond de man met de meeste Olympische medailles ooit gewonnen in de sportgeschiedenis. Ja, we kregen een berichtje trouwens van Hico Dijksman. En die heeft even uitgezocht, die Phelps, hè? Hm. dat als het nou een land was geweest. Dus ja. we hebben gewoon Velpsland, laat maar zeggen. Ja. Had hij 55 ste gestaan op de medaille -ranglijst alle tijden. Met zijn 19 medailles. het dus, is niet te geloven. Ja, 19 medailles. Het ja. is een gigant. Ja, echt wel. Ja, we horen het uh, dag 4 van de Olympische Spelen. Dan is het morgen uiteraard dag 5. Uh, uh, er wordt hockey dan. De Nederlandse mannen spelen tegen de Belgen. Geschermd ook. was Verwijlen en zijn degen komen aan de beurt. En bij, het roeien, bij het roeien zijn er halve finales en finales. Bijvoorbeeld om 12 uur de halve finale bij de mannen, de twee zonder. En de hockeymannen spelen trouwens om kwart voor twaalf. Hè? Ja. En tien uur uh, Bas Verwijlen. Dan hebben we Judith nog. Uh, Ach, Judith Bos. Yeah, die doet die, die het al heel lang niet meer. Edith Bos in de categorie onder 70 kilogram. Uh, de series hebben we. Smorgens halve finales. En s'avonds de 100 meter vrij met Femke Heemskerk. 100 meter uh, vrij met Renomi Kronwitjojojo hopen we dan. En de 200 rug met Nick Driebergen. Ja, bij het wielrennen, uh, de tijdrit. Uh, die staat morgen op programma om half twee. Hier komen de uh, vrouwen uh, voor het eerst aan start. Marianne Vos rijdt uiteraard mee. En om kwart over drie de mannentijdrit. Uh, daar uh, rijden Terpstra en Westra mee. En dan zeiden er nog, laten we die vooral niet vergeten. Ook morgen is het weer een zeildag. We gaan, uh... Ja, we, want uh, ik moet even corrigeren. Oh. Uh, uh, dat is natuurlijk niet uh, Nikki Terpstra, maar Lars Boom die uh, de tijd gedraaid. Dus ah. Boom en Westra morgen aan de start van Bij deze, de dag. Deze dat het duidelijk is. Mieke van der Wij in Hilversum, Zometeen het oog. Goedenavond. Goedenavond. Wat gaan jullie doen? Gaan jullie nog iets Olympisch doen? Nee hoor, we gaan nou eens even geen Olympische zaken meer aan, het, uh, oh. aan bod laten komen. Oh, ja. uh, we gaan het hebben over uh, de ophef die is ontstaan. Naar aanleiding van het bericht dat Michelle Martin, de ex-vrouw en ook uh, handlangster van uh, Dutroux... Uh, ja. vervroegd mag worden vrijgelaten. Daar zijn een heleboel mensen uitermate verontwaardigd over. En daar ga ik het over hebben met uh, Douglas de Koning. Hij is journalist van De Morgen. En verder uh, komen uh, Sander van Hoorn en Daisy Moor bij mij in de studio. Sander van Hoorn die kennen we natuurlijk als correspondent in de Arabische wereld. De laatste tijd heel veel in Syrië gewerkt. En die komen nou eens vertellen hoe dat is om de, daar te werken. En ook, uh, ja, hoe hou je dat nieuws toch iedere keer weer interessant voor redacties? Dus die gaan even een, uh, een uh, ja, een insight-kijkje geven in hun uh, journalistieke arbeid uh, En hoe ver je het bij je ook vooral, ja, als je, je daar hard, bent? Nou ja, dat soort dingen ga ik allemaal vragen. Dus hij was hier vandaag op de redactie, dachten we dat is eigenlijk hartstikke leuk ook voor, uh, voor ja. luisteraars... om daar ja. gewoon eens iets meer over te horen. Ik ben dat en, je heel terug is trouwens. En, en nog even, uh, die hersenschirurg Muizelaar, hebben jullie dat meegekregen? Die van oorsprong Nederlander die in Californië werkt en die... Uh, dus uh, mensen met een terminale hersentumor behandeld had met bacteriën. En die daarvoor op het matje is geroepen. Hebben jullie dat meegekregen, nee, dat verhaal? Maar, wat was het resultaat? Vindt dat goed af? <laughs> nee, dat liep niet goed af. Uh, die mensen zijn ook overleden. Maar hij zegt, ik word nu weggezet. voorkomen ten onrechte. Als een soort mengelen of als een... Uh... Ja. En uh, Frankenstein. Maar dat, ik heb echt naar eer en geweten gehandeld. En hij mag zich zometeen bij mij eens even verdedigen. Want misschien heeft die man ook wel een punt. Nou, Het is namelijk okay. nog niet zo heel simpel. Oké, okay, dankjewel. Okay. En morgen om tien uur, de sportszomer. Natuurlijk met Willemijn en Felix. De Radio 1 Sportzomer. Daar is de schitterende worp van de Helmond. Prachtig, prachtig, prachtig. Negen weken lang. Nee, hij verliest. hij verliest. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De mix van nieuws en sport. Veel buurten worden door helikopters gebombardeerd. Het is een guerrilla-oorlog in grote wijken. Je wordt er niet vrolijk van. Children looking scared. and parents desperate to get out of the city. Ja. Zo dichtbij en dan toch niet gewonnen, ja. 78. Bingo. Tot en met 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.